In reactor 1 van de kerncentrale in Fukushima daalt de straling. Sinds donderdag zijn werknemers in die reactor bezig om filters te monteren om radioactieve deeltjes uit de lucht te halen. Dat lijkt succes te hebben. Als de straling nog verder daalt kunnen de werknemers langer aan één stuk in het gebouw zijn om een nieuw koelsysteem aan te leggen. Reactor 1 is door de tsunami van 11 maart zwaar beschadigd, maar is er beter aan toe dan de drie andere reactoren in Fukushima.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 Het weer. Vanavond nog lang warm. Morgen opnieuw zonnig en warm. Morgenmiddag stapelwolken. En in het zuidwesten kans op een onweersbui. Na morgen geleidelijk iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. is Eindhoven-Venlo. Het is tussen R-Eindhoven en de Hartfe. En knop van de a en W-B. Tot zover de flitserkeersinformatie op de a 28 Groningen-Amersfoort tussen knop het Lankhorst en Zwolle. En op de A-67 Eindhoven-Venlo tussen Eindhoven en knop het Zuiderheiken.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 Altijd lekker, altijd lekker. De muziek van Durendurend, daar hebben we het dan over. Jorden, de skin traits. z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 real motherfucker Wanna buy a new car But the price ain't right <laughs> ain't that gold Be a damn flat cheaper Just a good Start riding the bike Listen They're making milk out of powder Yeah they are Got the babies crying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 Dat, dat, we, dat, dat <laughs> weet ik toch, Hij Joop. Hij valt weer weg. Dat weet ik toch, Joop. Het valt weer weg. Het komt helemaal goed, Joop. Nou, probeer jij hem even opnieuw uh, op te bellen. Ja. Gaan we het gewoon even live in uitzending doen? Want we hebben het slot natuurlijk van, uh, van de tweede helft. Hm? Oh ja, knopje, knopje, knopje. Oké. Okay. Nou, tuut, tuut. Geen idee. Nou, geen, geen verbinding meer. Geen verbinding meer. Hm. Wat gebeurt hier allemaal? Tuut, de, de telefoon wordt te warm. Ja, waarschijnlijk wel, hè. Het is te... ook te warm om te voetballen. Dus Hete temperatuur daar. De, die beswijkt joh, gewoon, helemaal. denk ik. Maar goed, hij gaat weer over. Oké. Okay. Hij zal nog steeds aan het doorpraten zijn, denk ik. Ja, Maar Je zit nu rechtstreeks... Je komt nu weer in de uitzending. Want je viel weer weg. Komt door, kom, <laughs> kom door de hitte. Ja, Komt-ie kom aan. Kom hè. Ja, aan. Ja, we gaan weer gaan we snel over naar Rio <laughs> Fresh. Ja, komt door de hitte door. door uh, ja, waarschijnlijk wel. Ja. Het is zo warm daar bij jou. Ja, maar en dan ga ik ineens, met al die hitte. moet ik nog weer praten okay. uh, uh, uh, We zijn nog steeds bezig met de wedstrijd tussen S.G.S. en D.V.V.A En uh, de wedstrijd die, uh, die uh, loopt ten einde Hier wordt een, echt een, uh, een noodwulp geboden aan een van Sander Spelers Ik kan niet helemaal zien wie het is op dit moment Ik denk Peter Koper, die krijgt het water over zijn hoofd Want jongens, uh, een kwartier geleden zegt de We gaan nu even stoppen toch even water delen en nu, ja, bijna einde. En Peter Kopen moet gewoon water op zijn hoofd krijgen, omdat hij, uh, omdat hij gewoon uh, niet aan kan worden dit Oh, En die was een aardig schot van de billefischer. Is je er op een kribbel, maar ze niet op te letten. De billefischer is helemaal vrij. En die gaat de schot. Dat was helaas niet echt heel hard. Maar het was een aardige plaats, maar omdat het niet te hard was, kon ik niet meer van DVVA. die kon de bal gewoon lekker stoppen. En je had er geen probleem mee. Uh, ondertussen staat de klok op 90 minuten. En het zal niet echt lang meer duren voordat de, deze laatste thuiswedstrijd van dit seizoen voor ss Standvoort het uh, terrein is. Hier nog een aanval voor DVVA die bal gewoon huis-hoog over. Die gaat niet achtertrekken, dus uh, Bodefit kan de bal gewoon opnemen. Maakt geen haast. Want ik denk dat uh, Zandvoort met vier punten tegen de nieuwe kampioen uit die tweede klasse A. Gewoon goede zaken heeft gedaan. Vier punten voor de kampioen. Klasse. Goed. Hij heeft de bal ondertussen gepakt. Legt hem neer op de vijf meter lijn. En mag hem uh, weer in de scal gaan brengen. En dat uh, gaat dan, uh, ja, uh, geen haast natuurlijk. Gaat er nu gebeuren eigenlijk. Ik weet niet. Uh, oh, er wordt nog gewisseld hier bij Zandvoort.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 Uh, die gaat uh, hier in de centrale speler. Die gaat uh, helemaal goed door. En dat is, oh, oh, oh, oh, oh, gelukkig voor Zandvoort. gaat die bal. Uh, uh, ja, een metertje of uh, zal zijn 30 naast het bal. Uh, dus uh, echt een hele slechte bal. Uh, en Kiefer boyevette mag die bal gaan halen. Daar heeft hij uh, daar nog even tijd voor natuurlijk. En ik weet niet wat de, de, de schrijvers gaat doen op dit moment. Hij laat nog steeds door spelen. De fit heeft de bal ondertussen. En die gaat er nu het veld op. Um, ja, het zijn de dying seconds, zoals we het mooi in Amerika zeggen, van deze wedstrijd. De laatste wedstrijd van S.W. Zandvoort van dit seizoen, de laatste thuiswedstrijd moet ik zeggen, want volgende week wordt het nog gespeeld, bij uh, Amsterdam Heemraad. En dat uh, zou zomaar zijn winstwoordig kunnen zijn. Goed, De vet heeft die bal in het veld gebracht en die gaat lekker over de zijlijn. Uh, de de gaat laat die bal nog steeds nemen, ik uh, begrijp niet, er is helemaal niks meer aan de hand. ...niemand uh, wenst uh, te winnen of wenst te verliezen... Uh, B ...DVVA mag de bomen gaan gooien. Maar er is een zandvoort die er tussen zit. Ik kan niet zien vanuit wie dat is. Nu wel. Het is daar... Uh, uh, ...even kijken... Uh, van, de oort, ...van de oort naar... Uh, ...ander van de oort. Patrick, ja inderdaad. En die probeert daar een zijn berg te bereiken. Dat lukte niet. En... Er werd ge gefloten, dus hij heeft ervoor een verdedigende fout van een van de deftige spelers En dat betekent dat Zandvoort en Zijsselen mag nemen. Maar net op jongens, het is niet meer dan 5 uh, meter van de middenlijn. Meer is het echt niet. En de bal ligt uh, 500 meter ver ongeveer. En dat de heeft dus natuurlijk alweer allemaal tijd nodig om de bal te gaan nemen. Ondertussen is er uiteindelijk die bal op de plek beland. En Zijsselen geeft het zijntje om die bal te gaan nemen. En dat gaat dan nu even doen uh, Michel Menjo. Michel Menjo stelt zich achter die bal op. En die gaat nu die bal proberen toch maar eventjes, het zou wel leuk zijn, op even de koppie's van de Sanfordse aanvallers te krijgen. Dat lukt niet helemaal. Het, het verdedigend werk is van de VVVA, Maar blijft wel een bal bezit, daar op de middenlijn. Middenlijn voor de VVVA. Wordt breed gespeeld. En Standwoord kan nog steeds niet hier iets mee doen. Die die en ik begrijp het echt niet. Nog steeds door te spelen. En daar is het uh, Bill Vissen die de bal kan wegspelen, probeert te, te brein.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 Nu over de rechterkant van het veld, richting uh, Naatje Berg, kan er niet bij komen. De bal was ook erg slecht. Een heel simpel verdediger voor het DVVA. En nog steeds laat die schuizen te wegspelen. Ik snap het niet. Nogmaals, ik, ik heb het al een paar keer gezegd. Hier is helemaal niks in de hand. Twee ploegen die niet willen, die niet kunnen. En uh, nu is het dan weer het Zandvoort dat in balbezit is. Vier van de oort. Gaat naar de middenveld. En daar kan het, uh, is het DVVA dat kan overnemen. Nu voor Zandvoort aan de linkerkant van het veld is het DVVA.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 Dat zal niet echt waar zijn. Dat kan helemaal niet. Maar goed. Het is een vrij schop voor VVA. Een meestje of 20 Buiten 16 meter gebied. Van SW Sandvoort. En die mag komen. Naar de zijlijn. Voor Sandvoort gezien aan de rechterkant. En daar staat Van de hoort ik kan die bal afpakken. Nee, ik kan niet die bal afpakken. En het wordt hier getikt. En wel Sandvoort. Die hier in bal bezit. Dat, was... Dat was. Dat was Joop. Dat Inderdaad bewarmd aan de telefoon. Ja. Oh, daar is hij weer. Ja, zijn we er weer? Ja, je, ja, je bent, bent er weer. weer. Ik wil helemaal gek van jullie. Ho, ho. Licht aan de zon. Ik, ja, het zal wel... Laat daarop houden. Je hoort het aan mijn stem, dat ik eigenlijk aan het ding. doe Dat is een Er is een doper! Er is een doper! is een dat schitterende hem op! Nee, hè? Is een, ja, geweldig! Ja, het is ongelooflijk! Geweldig! We race bij hem! En hij hem de lopen en hij gaat over de keeper heen. En het kan echt nooit meer lang duren voor de RCW lopen. Billy Fischer je kan zomaar uh, in een ogen deze wedstrijd. De, de, het is werkelijk ongelooflijk wat hier gebeurt. Een paas eigenlijk in het niets. En uh, hij komt vrij Hij krijgt hem goed op zijn linkerbeen. En gaat over de keeper heen. En die bal valt gewoon. Stond in het doel. Stamford staat er nu voor en we zijn al bezig. Ik denk zomaar in de vijfde minuut van de verschillende tijd. Ja, je hebt nog 32 minuten wat betreft dit programma, dus ga gerust door. <lacht> Oké, okay, goed, maar de keeper, de schijf laten ons steeds aftappen. En dan is het nu Stamford, die die blokken. Nee, ja, uh, bal voor Stamford. Overtreding van uh, de, de, de de spits van de VVA. Op even kijken, op even, ja, dat zal uh, ongetwijfeld. Uh, uh, mag ze zijn inderdaad. Die bal wordt uh, ongeveer op het middenveld genomen. En dat is de bal van de oort die zich uh, naar na getrekt zit. Sonford. Hij Heeft natuurlijk geen haast meer. Maar ik begrijp er helemaal niks. Want het moet toch lang afgelopen zijn. Er is helemaal niets gebeurd. En ook niet uh, met, met wissers en dat, dat soort zaken allemaal. Uh, en laat al denk, dik vijf minuten uh, doorspelen. En voorlopig is het uh, Michael Kuyl. Die de bal niet in moet uh, lang gaan houden. Dus mag hier uh, DVVA, een vrijworp gaan nemen. Een vrijworp op hun eigen helft. En hier wordt de uh, overtreding gemaakt op, eh, uh, nu, even de dus Ik Niet van dank aan de energie wie het is, schrijf ze het al aan uh, verzorging toe. Maar de bal is wel voor DVVA. Voorloopt nog steeds verzorging voor uh, de speler. En het lijkt mij dat het Max Aardenwerk is. Ik durf het niet helemaal zeker te zeggen, het was inderdaad, nee, Pittig van Oord. Het is een oord, ik kreeg daar een. Uh, een schop, maar uh, hij maakt zichzelf van overtreding, waarschijnlijk de eerste, waardoor DVVA de, de vrije mag gaan nemen. Wel op eigen geld, maar goed, uh, het is toch een vrije schop en die bal wordt nu via de buitenspeler naar binnen uh, gekopt. Wat ga je lekker schorklinken, je hoopt zo langzamerhand. Hallo. Ik denk dat ik toch al bij zit te praten. Mag. <laughs> Hier wordt weer gefloten door de, die, die, die mondstijl, niet drie flyers laten worden achter elkaar. En Zandvoort kan dus. Uh, hier staat Ja, hey, Nou, dan weet ik in tijd. Zandvoort wint toch opnieuw. voor de tweede keer dit seizoen van de kampioen. Nam het verwacht, wacht. Schietend op het van met zijn burenvissen. Wel, Zandvoort winst. En uh, Zandvoort uh, blijft gewoon dik in deze tweede klasse. Kijk, een mooie staat voor uh, SV Zandvoort. En wat een ontknoping, hè? Wat een ontknoping, geweldig. <laughs> en ik kan niet met zijn, goed. Hey, hey Joop, rustig aan, hè? Neem even lekker een lekker slokje water of zo.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 Gaan we je weer bellen. Hartstikke bedankt okay. voor alles. Jap, uh, Roos. <laughs> Dat was Jop Roos. Hij is wel toe aan het dranken inderdaad. De zon schijnt lekker in Salvoort. Het is uh, 25 graden. En de normale temperatuur is 15 graden hè, voor de tijdstip van het jaar. Sure, wat willen we nou nog meer? Dat betekent zonnige muziek nu.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 Let's get, get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Get Spanish pren, pren, el o no. Pren, pren, hola, si. Hola, di. Di, di, di, het is pannja nee. weg. Ik bestand, maar het is geen bingo. Ik krijg niks. Ik zeg joh no tengo. Bitch lekker, joh no quiero. Hangen met mensen so yeah. scherren. Hier hele Spaanse groep. Dones ta midinero. Ben afnotjes zijn tot ziens. Vecht verliefde nooit. Nooit friends. Los chalechitos. Dones ta mitos. Oh. Costa del sol. Los chalechitos. Dones ta De esos. <laughs> hola supermercado de la bancos oh. por aquí, let's get Spanish, Get spared, Spanish. Get Spanish. Get Spanish Hola supermercado de la bancos oh. por aquí, let's get spared. Spanish. Van Gejo, get, Spanish. Spanish. get Spanish on John. Claro que sí, claro que no. Los jóvenes, más chulo del pueblo.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 Costa, Costa del Delsos Los Geselejitos Dónde está Janitos oh. Costa del Delsos Hola supermercado De la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish Get Spanish, get Spanish la supermercado de la bancos por aqui let's get spanish gets spanish gets spanish hola supermercado de la bancos por aqui let's get spanish gets spanish gets spanish, get spanish hola supermercado de la bancos por aqui let's get spanish gets spanish gets spanish get this error friend this thing to order stage I need to see the music, let's go crazy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 dat is dooruit de tijd meid. Je kunt het ook aan mij kwijt. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. That you can find philosophy See what you can find. Ik zal nu maar lekker op het strand zitten, hè? gewoon hier in Zandvoort. We hebben het toch helemaal voor elkaar, dacht ik zo. Klip, klaar en helder. En uh, glashelder. <laughs> Door de mango jerry en, uh, in de summertime. Een plaatje om echt uh, dat zomerse gevoel uh, vast te houden. Hè? Heerlijk. En uh, morgen wordt het ook nog mooi weer, want wordt het een uh, graad of 24... Maar eind van de nou ja zo rond 8 uur s avonds, dan uh, gaan we de eerste regendruppels verwachten. Maar ja, de voetbalfanaten die moeten toch om 6 uur morgen voor de tv zitten. Daarom. De bekerfinale, ja ja. Weerberichten zijn na te lezen op www.metiapagina.nl. En Lex van Horen, onze eigen weerman, die is er volgende week zaterdag weer gewoon weer rond en nabij half drie. Dan ja, je het en... weerbericht voor de komende dagen.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 ...maakt die plaats ja. ...we hebben het ja. nog even door, Terrorist. Uh, dat was hem, soft op zaterdag. Ja, het zit ja, weer op. Drie, drie uur we live vanaf het Gasthuisplein. En laten we eerlijk zijn, uh, we willen ook best een keer live op locatie... Op, uh, ...op het strand, niet? Ja, lijkt me helder. Lijkt me ook helder. <laughs> Goed, oké. Okay. Uh, Rob, Rob tegen bedankt. bedankt. Ja, graag gedaan. En ja, luisteraars, dank. u voor het luisteren. En volgende week zijn we er zeker weer. Uiteraard weer, via Werkse.